Dit is een uur literatuur, een programma vol waarheid en de menig wonder, wijsheid en de schone leringen en de reine dagkortingen. Een uur literatuur is een programma van van Kemenade, Mauritia Witte, Ben Lonen onder auspiciën van de literaire kringorlen, technisch mogelijk gemaakt door Stefan Eikenaar. En dit uur gaan meewerken naast de al genoemde redacteuren, Willem van der Vanden en Fred Reven. Ja, weer welkom allemaal in onze... Maandelijkse. Eerste dag van de maand. 1 december. We houden een uur literatuur. En we beginnen met Willem. Hè? Zoals altijd. Hè? Altijd. De nieuwtjes, als we die hebben, bewaren we tegenwoordig tot het laatste. Ja, Willem. Uh, jij bent aan zet. Ik uh, hou rekening met de actualiteit. Mm -hmm. En om Els... Duidelijk te maken hoe het zit met de waarheid omtrent Sinterklaas... lees ik het volgende verhaal van Godfrey Bomas. Iedereen weet, zegt Godfrey Bomas, dat Sinterklaas uit Spanje komt. Maar niemand doet moeite om daar eens op te zoeken. Als we nou eens begonnen met het telefoonboek, zei de ambtenaar in Den Haag. En jawel, daar stond hij. U ruikt nooit onder welke letter. Nee... Niet onder de S, niet onder de N en zelfs niet onder de K van Kampoentje... maar gewoon onder de H van Heilige Nicolaas, 5 Decemberplein 1 tot en met 10... Madrid-Oost, compleet met telefoonnummer. Wil je wel geloven, zei de ambtenaar, dat ik er ervan sta te kijken? Ik wist natuurlijk wel dat hij bestond, maar als je zo ineens zwart op wit ziet... dan schrik je toch wel een beetje... Waarom wilde u eigenlijk zijn adres? Ik ga erheen, zei ik, voor een interview. Als we nou eerst eens opbellen, zei de beambte. We hadden hem meteen te pakken. Een prettige, rondborstige stem. Neem de trein en kom hier. Ik ben altijd thuis. En weg was hij. Ik nam het eerste beste vliegtuig. En nou diezelfde avond belde ik aan... Een reusachtige kerel deed open. Ik vertelde wie ik was. Hij ging me voor door de nauwe gang en opeens zag ik wat roet achter zijn oor. Ben jij soms. vroeg ik verbaasd. Ha, je krijgt dat er nooit helemaal af, kredieter niet. Uh, wacht hier maar even, hij komt zo. Hij is dat Vrijwel onmiddellijk daarna kwam Sin binnen. Nog nooit ben ik zo verbaasd geweest. Het was een gewone man, wel erg oud, maar zonder baard en zonder lange haren. Geen staf, geen mijter, niets. Sinterklaas, riep ik, waar is uw tabbert? Ja zeg, zal ik me daarvoor gek gaan lopen, antwoordde Grijzaard. Kom gaan zitten, Weer een stuk zeep? Hij gaf me een flink stuk. Ik begreep onmiddellijk dat het maar pijn was. En beter flink in. Het was zeep. Ja, het was zeep, ja, ja. Ja, zit hij. Uh, dat doe ik als vaker. Uh, oh ja. Hier. Dit stuk is echt. Je begrijpt toch wel dat ik in 364 dagen voor mal ga lopen vanwege die ene dag dat ik die baard en die pruik nodig heb. Ik zal er gek weten. Ik bleef hem verbijsterd aankijken. Hij was zo anders als ik me verwacht had. Zo veel gewoner. Hij droeg een bolloot en leunde achterover in zijn stoel met de duim in zijn vest. Ook rookte hij zijn sigaar. Maar tot mijn verwondering kwam er geen rook uit. Hij scheen mijn gedachten te raden. Chocolade, zei hij. Probeer er ook maar eens een. Hij rijkte me een kistje aan. Ze zijn heerlijk. Het beste, zei de Sint, om er drie van die te nemen. En dan twee van deze. En dan alle vijf tegelijk in je bek steken. Dan heb je wat. Maar wat had je nou eigenlijk geweten willen hebben? Voor eerst dit zei ik flink. U, u bent toch wel de echte? Dat zal je gedag wezen, zei de oude. Ik loop al zo'n duizend jaar mee en dan mag je langzamerhand wel zeggen dat je het bent. Maar ik begrijp het wel. Ik heb mijn spullen niet aan. Maar waarom zou ik? Als je wist hoe warm het is zonder die pruik. En praat me niet van die lijm, van die baard. Dat trekt de jeugd tot je de boer van wordt. En toch hou ik het bij lijm. Zo'n ijzerdraad om je kin, dat is niks. Vroeg of laat, dan zien ze het. Mag het een jaartje goed gaan, maar op een avond, dan val je door de man Nee, lijm. Lijm en nog eens lijm. Dat is het enige. Hier, neem er nog een paar, z'n staan ervoor. Hij brak zelf de achterpoot van een suikerschaap en keek aandachtig in de buikholte. Hm, Mooi dun geblazen, mompelde die, dat deed ik drie eeuwen geleden nog niet zo goed. Je leert elk jaar bij. Het moeilijk zijn de worsten, Dat gevlekte, dat moet van binnen helemaal doorlopen tot het eind. Zijn, kaasjes zijn makkelijker. Je bijt en je bijt maar en ze blijven geheel. Wat niet meevalt, dat zijn die suikere pispotjes met die drolletjes erin. Daar heb ik me toch op zitten toppen zeg. Maar ja, ze raken uit de mode ook dat nog. Maar we bent u stil? Ik was nog steeds niet over mijn eerste bekentenis heen. U wilt toch niet zeggen dat, dat die baard en die haren vals zijn? Wel, allemachtig, Sint. Is je dat nou nog nooit opgevallen? Heb jij nou werkelijk alle aan gedacht dat ze echt waren? En zelfs nu je al zo'n ouwe lulmer bent. Ik werd er verlegen van. Ik moest erkennen dat ik dat af en toe wel iets in die richting vermoed had. Zie je nou wel, ze de Sint. Wat praat je dan over? Laten we elkaar niet voor de gek houden. Dat van die stoomboot is ook maar op praat. Ik ga gewoon met de trein. Ik zou me dat hele dag op zo'n wiebelende stoomboot zeeziek zitten zijn. Zeg. In Nederland stap ik gewoon op het paard en dan begint de jaarlijkse komedie. Nee jongen, het is allemaal veel eenvoudiger dan jij denkt. Ik begon langzamerhand van hem te houden, nuchter als hij was, zakelijk, reëel. Dat van die zakken, dat zit zo. Ik zeg het wel, maar ik doe het niet. Heb jij wel eens gehoord van een kind dat werkelijk in de zak ging? En Pieter en ik zeker met die zak op de rug naar Spanje? Ik zal wel wijzer wezen, man, die haalt de rest niet eens. En dat van die schoorsteen? Ik kijk wel uit met mijn goede roet. Ik bel gewoon aan, is je dat er nooit opgevallen? Nou, het is allemaal veel eenvoudiger. Maar één ding moet je goed onthouden, dat is dit. De oude man rees omhoog in zijn volle lengte. Zijn ogen flonkerden, terwijl hij zijn rechterhand plechtig ophief. Ik besta, zei hij. En ik zal blijven bestaan zolang Nederland bestaat. Die baard mag dan vals zijn, maar Sinterklaas is echt print dat goed in je kop, jongen. En wie aan een kind het tegenover stelde durft te vertellen, krijgt me bij te doen. En dan moet ik nou gaan, jij moet nou gaan, want ik heb nog drukke dagen voor de boeg. Hij gaf me nog een kistje chocolade en sigaartjes mee voor, de, voor onderweg en wuifde me uit door het bovenraampje. Lijm, riep hij. Lijm. ijzerdraad is knoeiwerk. <tog> Sinterklaas, stuur ik hem een kaart. Ik schrijf hem hoe het met beraden goed gelijk zo'n paard. Ik maak hem soort van grapje over die zak van gele piet. Maar Sinti heeft het blijkbaar druk, want dan word ik niet. Wanneer ik op vakantie ga en voor een in Spanje ben, dan, dan rijd ik even bij ze om dat ik ze heel goed ken. Helaas, helaas is Sint nooit thuis en onze een blauwe piet. Die trouwens in de vrije tijd opvallend bleek, je ziet Sinterklaas. Wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas.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 Stap je die zak van rode piet, maar Cindy het blijkbaar druk, want dan word ik niet Wie kent hem niet? Sinterklaas. Sinterklaas. Ja, dat was Sinterklaas. Gelijk achter het verhaal. Gelijk achter het verhaal. Het Wil is te hopen dat er, er, dat er niet al te veel lieve kindertjes geluisterd hebben naar Godfried Bomans. Nou. Hoewel, dat was toch een ik hoorde, ik hoorde iemand vertellen dat er wel eens een experiment is gedaan met, met, met, met voor, voor kleine kinderen. Hele kleine kinderen, dat zal misschien groep 2, 3 zijn, waar we de juffrouw hun... Een eigen juffrouw zich uh, volkomen verkleed tot, tot Sinterklaas. Dus uh, die baard en de mijter en alles, de tabbert en alles en alles. Waar, uh, en toen het uh, dan uh, voltooid was, toen waren de kinderen zeer verbaasd... en vroegen zich af waar de juffrouw was gebleven. Toen ze het hele proces gezien hadden. <laughs> ja? Ja, ja, ja, ja, Oh, ja, ja. Ze hadden, ze hadden... Uh, ja, van meet af aan. Die juffrouw die begon met, met uh, en die kleedde zich helemaal aan tot Sinterklaas... En toen, waar is die juffrouw gebleven? Want daar stond Sinterklaas. Ja. Leuk, hè? Ja. Dat is het betere dat werk. Nou, toch? Een betere werk. Trouwens, hebben jullie die film gezien uh, zaterdag of zondag? Alles is liefde. Ook oh, een, een Sinterklaasfilm. Die heb ik alles Ja, die werd in 2007, was dat een bioscoopkraker. Ja, ja. Zeker. Maar die werd, uh, afgelopen weekend werd die uh, gedraaid. Ik had het nog nooit uh, gezien. Leuk en dat is ook goed die bunking Sinterklaas. Hè. Ja. Daar, daar gaat Sinterklaas bij de intocht... Dan, dan uh, staan daar allemaal kindertjes op de kade en eentje die, ja. die valt in het water. En daar gaat hij een vol ornaad ja, Niemand springt aan het kind, dus die hij gaat het kind redden. Je gaat ja. dat kind redden. En uh, dat zal ik niet vergeten. Hè? Hij uh, heet ook maar gewoon Jan en zo. Ja. En, uh, een leuke film. Ja, leuke film. Vol jij hem ook? Ja, ja. leuke film. Dat vond ook een leuke film. Maar die, die film die daar voch op is, alles is familie, heet dat geloof ik. En dat vond ik ook, Die heeft ook niet zo'n hele goede recensie gehad. Maar het was echt, ik vond het ook een hele prettige film, leuk gespeeld. Ja. Je zag heel veel van Amsterdam en dan ben je echt trots ja. en denk ik... Oh, wat een prachtige hoofdstad hebben wij toch. Ja. <laughs> echt een hele, hele Nederlandse ding. Ik iets van herkenbaar. houten zit erin en Paul de Leeuw en uh, Jean-Marc-Marie Jean uh, Mar -Marie Mar Huidrechts. Ja, ja. En, en uh, Wendy van ja. Dijk en, en ja, eigenlijk zo'n beetje... Uh, Iedereen Alles van al een beetje... Tjoet, tjoet, tjoet, tjoet, al een BNL's die ik zelf ken. Ja, die jij ook zelfs <laughs> kent. Ja, ja, ja. Ja. Moet je wel heel bekend zijn, hoor, want anders ken ik ze niet. Leuk, Zo leuk. ben ik nou leuk, op het moment is weer Adem en Eva. Hebben jullie dat wel eens... Adem en Eva? Nee, nee. dat had ik graag van de begin af gezien. Want het lijkt me heel leuk. Ik ja. hoorde al veel positieve dingen ja, Maar ja, middenin... Ik denk aan dat zij net heeft... Omdat dat helemaal live in Amsterdam gefilmd wordt. Dat is het leuke ervan. Hey, dus ja, je ziet die ja, de straten van. en heel het gedoe en de hmm. fietsers, die, alles is, ja, Maar dat uh, lijkt mij een ja. gigantische klus. Maar hmm. nou, ik vond die twee films ook leuk, ja. Nou, daar hebben nou, we toch goed, even mooi daar hebben Sinterklaas, we he? Hè? ja Nou uh, Fred, we uh, hebben jou uitgenodigd, uh, dat, uh, dat is altijd heel veilig om jou uit te nodigen, je brengt gewoon hele dikke boeken mee. En Dat en, valt nu wel mee, hè? De nou, stapel is niet zo groot. Ja, ja. maar het zijn toch wel dikke, indrukwekkende ja. boeken. Wat heb je meegebracht? Ik heb uh, drie boeken meegebracht. Het uh, eerste boek is een uh, bestseller, denk ik ook in Nederland, maar in ieder geval in Frankrijk. Heeft ook de Prix Goncourt gewonnen, dacht ik. In ieder geval een prijs, maar ik dacht de Prix Goncourt. Van Pierre Lemaitre. De Nederlandse titel luidt tot ziens daarboven. In het Frans heet het Au revoir la haute. La haute. Mm -hmm. Het heeft ook uh, in de Nederlandse pers heel veel positieve recensies gehad. En uh, het is eigenlijk een schelmenroman. Ah. En ik zal er daar wat meer over vertellen, maar voordat ik het vergeet zal ik de andere twee even Ja, ook horen. even vertellen wat je nog meer hebt. Uh, het tweede boek is een boek van Wim Keizer, bekend van zijn uh, lange TV-documentaires, ja, oh, hey, Schoonheid ja, en de Troost. Ook wel, 20 jaar en uh, Over het Geheugen, hè? een hele vertrouwd maar o zo vreemd. En daarvoor nog uh, interviews met zes wetenschappers mm -hmm. uh, in een serie. Het een Schitterend hand. Ongeluk. Een Schitterend Ongeluk heet die ja. serie inderdaad. Ja. Ja. Maar die heeft uh, inmiddels twee romans geschreven. En dit is de tweede. Het eerste heet, geloof ik, De Waarnemer... Ik heb mijn leesbril niet bij me. Um, en dit heet De Laatste Tafel. En daar wil ik ook wel iets over vertellen. Mm -hmm. Overigens is dat... Hij is ook geïnterviewd in het VPRO-programma Boeken. Dus luisteraars die uh, dat interview al gezien hebben... daar uh, heb ik niet zo heel veel nieuws voor te Daarin vertellen. zei hij in ieder geval... Ja, in België ga ik altijd wel goed... maar in Nederland niet, hè, met mijn romans. Hè. Ja. Ja, ja ook zo sneu... Ja. Ach, ik weet niet of je het zo belangrijk vindt uh, nou ja. om zwaar verkocht te worden. Nou ja, je moet toch geld hebben. Ja, toch hebben door, ja, volgens mij is hij wel financieel uh, onafhankelijk. Hij is met pensioen, volgens mij. Oh. En hij heeft wel genoeg pensioen opgebouwd, denk ik. Nou, ja. En je als... wil natuurlijk wel graag door dus zoveel mogelijk mensen gelezen worden. Maar ik denk dat voor hem belangrijker is om te schrijven dan om verkocht te worden. Dat kan. Moet ik dadelijk iets vragen als we aan dat schitterend ja. ongeluk komen? ja. En het derde boek uh, is al een wat ouder boek, maar ik heb dat pas vrij recent gelezen. Uh, en dat is een bundel uh, waarin korte stukken uit boeken, of uh, soms zelfs een gedicht of een keer een liedtekst, zijn opgenomen. Uh, en dat zijn uh, stukken uit werken van Vlaamse en Nederlandse schrijvers over Berlijn. Zoals ah, jullie weten ja, ben ik dit? van al Berlijn. De... Mm -hmm. En uh, de titel is: Iedereen is op weg naar de Brandenburger Tor. En dit is: Door de eeuwen heen, vanaf 1870 tot 2009, waarin het boek uh, verschenen is, zijn dit schetsen, indrukken, reisverslagen en aanverwante zaken over Berlijn door allerlei verschillende mensen. Mm -hmm. En misschien komen we daar nog aan toe. Ja, wie weet. Je weet we nooit. beginnen met. Ja, we beginnen met uh, Tot ziens daarboven van Pierre Lemaitre. Um, ...jullie weten dat ik ook iets met de Eerste Wereldoorlog heb... ...en ik heb dit boek eigenlijk vooral gekocht... ...omdat ik dacht dat het uh, heel erg veel over de Eerste Wereldoorlog zou gaan. En dat is uh, wel waar, maar ook een beetje niet waar... ...want alleen de eerste 50 pagina's, denk ik... ...spelen zich af tijdens de oorlog... ...en de rest van het verhaal speelt zich af in de 1 à 2 jaar... ...na de Eerste Wereldoorlog, dus in 1919 en in 1920... Uh, het is een schelmenroman zoals ik al zei, want het gaat vooral over een streek die uitgehaald wordt door twee militairen, uh, later ex-militairen uh, in het Franse leger. En uh, eigenlijk willen zij wraak nemen met die Schelm, uh, schelmenstreek uh, op de hele samenleving, maar vooral ook op een aantal oorlogs Profiteurs of mensen die zich misdragen hebben en die ook verantwoordelijk zijn voor de onnodige dood van een aantal soldaten zoals een kapitein die ook voortdurend in het boek terugkeert. Het is wel vind ik een boek waarin zeker in het eerste deel een hele realistische schets gegeven wordt van uh, uh, een paar scènes op het slagveld. En ook uh, de kameraadschap, die hè, uh, legendarisch is eigenlijk... en die voor heel veel soldaten, uh, niet alleen tijdens de Eerste Wereldoorlog... maar ook tijdens de Eerste Wereldoorlog... eigenlijk de enige motivatie was om door te blijven vechten. Uh, van, hè, waarvoor doen wij dit nog? Nou, uh, eigenlijk vooral voor elkaar. Uh, en, uh, niet voor die, het vaderland. Niet voor het vaderland, nee. Het is niet zacht en eervol om voor het vaderland te sterven... Um, dat komt er ook heel erg goed uit. Hè? Want het gaat eigenlijk over uh, twee jongens... waarbij de een de ander zijn leven redt... op het slagveld. En vervolgens raakt degene die het leven gered heeft van de eerste... Die raakt zelfs zwaar gewond en die heeft eigenlijk uh, vanaf dat moment en ook na de oorlog permanent hulp en ondersteuning van die eerste nodig. Dus het is, uh, hij, hij betaalt eigenlijk met permanente zorg uh, degene terug die hem het leven gered heeft. Um, de streek, de schelmend die ze uithalen, heeft ook alles te maken met de Eerste Wereldoorlog en met de. Zeg maar de opgeklopte en, en ook bijna industrieel aangepakte uh, uh, pogingen... om uh, de oorlog voortdurend in herinnering te blijven roepen. Dus er ontstaat echt een soort remembrance-industrie. Met name uh, in ieder dorpje en in ieder stadje in Frankrijk, maar dat geldt niet alleen daar. Uh, uh, hebben de burgemeesters er allemaal heel erg veel behoefte aan om... Uh, ook om het publiek te pleasen, zeg maar... om een eigen monument voor de eigen gevallenen enzovoorts... Oh. In, het, uh, in het dorp op te richten. Mm -hmm. En ik ga niet al te veel verklappen, want dan is het, uh, het verhaal niet meer zo leuk. En maar ik ga die streek ook... kun je die vertellen of kan dat niet... Uh, ja dat ja dat was ja. Net ja. Als het ja. dit was de aanloop naar die ja. stormersweek ja. of niet ja. ja nee maar ik, uh, ik maar dan uh, weet ik niet of mensen dat nog uh, leuk vinden om het boek te gaan lezen oh dus, uh, dat dus is een beetje je kunt het uh, niet vertellen eigenlijk nee nee behalve dat, wat ik al gezegd heb dat het wel iets te maken heeft met wat we tegenwoordig een hype zouden noemen na hmm. de eerste wereldoorlog om uh, om overal en nergens een uh, monument neer te gaan zetten ja. wat ik misschien nog wel kan vertellen is dat er ook uh, een hele uh, crimineel circuit ontstaat rond het uh, begraven en vooral het herbegraven van de oorlogsdoden. En daar speelt uh, zeg maar de kwade genius in het boek, die speelt daar een hele belangrijke en dus ook een hele kwalijke rol in. Is dat overigens echt zo gebeurd? Die criminele club die ging herbegraven? Nou, dat is zo'n zo grootschalige operatie geweest. Hè, want uh, er is dus uiteindelijk voor gekozen om uh, soldaten in eerste instantie... Hè, dat hebben de Britten en de Fransen gedaan uh, met name... om uh, de soldaten te begraven waar ze gevallen waren. Maar in een later stadium zijn ze toch uh, niet vergetransporteerd. Maar wel min of meer bij elkaar gelegd op die, op die, op die, op die grote begraafplaatsen. begraafplaatsen. Ja. Dus er is inderdaad heel erg veel herbegraven. Dus uh, de, de lijken van de overleden gesneuvelde soldaten zijn wel weer opgegraven en voor zover mogelijk bij elkaar begraven op die grotere begraafplaatsen. Dus dat is in ieder geval wel gebeurd. En op welke manier dat precies gebeurd is en hoeveel dat gekost heeft en, uh, en wie dat uh, allemaal geregeld heeft. Dat zal wel weer een of andere stichting, oorlogsgraven of zo zijn geweest. Ik weet wel dat die er nog steeds bestaat. Hè. Dus in Engeland of in Groot-Brittannië moet ik zeggen heb je een aparte uh, Wall Graves uh, stichting die ook het onderhoud verzorgt. Ik denk in Nederland ook. Dat zou best kunnen. Dat zou best kunnen. Maar in ieder geval, uh, officieel zijn die begraafplaatsen van de Britten in Frankrijk en in België ook nog steeds uh, Brits grondgebied. Hè? Ja, dus, uh, ja, ja. dat is natuurlijk ook enigszins symbolisch. Maar Amerikaans grondgebied. Ik weet het niet hoe het met de Tweede Wereldoorlog zit en met de oorlogsgraven in Nederland. Maar ik weet wel dat dit in Frankrijk en oh, België ja. in ieder geval zo geregeld is. Mm -hmm. Zeg, neemt hij een loopje met, uh, met die Eerste Wereldoorlog? Is, wat is nou zijn bedoeling eigenlijk? Waarom uh, maakt hij zo'n zo'n boek? Uh, dat weet ik niet precies. Uh, ik denk... Uh, het heeft ook wel iets te maken met het feit dat de Eerste Wereldoorlog, dit boek is geloof ik uit 2012 of 2013. Het was inmiddels bijna 100 jaar geleden dat er weer allerlei jubileumactiviteiten natuurlijk al aan het ontstaan waren enzovoorts. Ja, ja. Um, is het en... niet zo dat hij een, een, een soort geschiedenis wil vertellen die nog niet eerder verteld is? Dat hij, uh, om, dat er, of, of uh, wil hij geen schandalen blootleggen, zoals je zojuist noemde? Nee, die dat denk ik niet. Dat zit, dat, dat zit wel een beetje in dat verhaal van Robert Harris. Maar daar hebben we het nog niet uh, over deze keer. Misschien een volgende keer. En naar aanleiding van de Dreyfus affaire. Hè? Ja, ja, Waar ja, ook een ja. soort detective omheen geschreven ja, is, is ook, nu hè, ja. door uh, Robert Harris. Ik, ik denk dat hij toch vooral, want hij heeft een paar andere boeken geschreven. En het is vooral iemand die uh, graag fictie schrijft. Mm -hmm. Uh, en daar ook wel een zeker succes mee heeft. En uh, waarom hij precies dit boek geschreven heeft, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik heb niet het gevoel, daar is het ook niet het boek naar, dat het bedoeld is als een, als een soort aanklacht. nee, iets, uh, er zit wel een soort format in. Er zit wel een soort format in. Maar dat, dat is, heeft meer te maken met. Met, denk ik, zijn voorliefde voor, voor de Schelmen-roman. Ja, ja, die ja, ja, ja, in een speciale ja, ja, ja. context heeft gepraat. de kaart wil stellen. Ja. Ja. Oh, ja. Ja. Er is een uh, trouw, uh, zo'n format, waarin uh, de bespreker uh, een reden geeft om het boek wel. En een reden om het boek niet te lezen. Ja. Ja. Zou jij dat ook kunnen doen voor dit boek? Een reden uh, uh, om het wel te lezen? Nou ja, en een reden, reden om het wel te lezen. Uh, lezen uh, wat mij betreft is vooral dat er uh, voor veel mensen toch wel... Uh, ...scènes in zitten, hè? zoals ik zei... ...realistische verslag van, de, van het slagveld... ...en dat, dat kameraadschappelijke enzovoort. Uh, en de reden om het misschien niet te lezen... ...voor mensen die al vertrouwd zijn... ...met vergelijkbare literatuur... ...of uh, vergelijkbaar genre... ...dus de Schelmonder Roman... Dat, ...dat het wel enigszins voorspelbaar in elkaar zit het plot, zeg maar. Dus ik had op een gegeven moment wel in de gaten... waar die waar de, de streek, waar de streek uh, uit zou bestaan. Ja. En ook wie daar... het belangrijkste slachtoffer van zou worden. En ook nog wel... Uh, welke meneer, welke mevrouw... uiteindelijk zal vinden. Hè? Want er zit ook nog wel een soort happy end uh, in. Dat ja, is altijd leuk. Maar ook niet helemaal. Hè? Dus da dat, uh, Maar... De laatste scène deed mij ook een beetje denken aan een boek van Mendoza waarvan ik de titel kwijt ben. Maar dat is een beroemd, beroemde roman die in Barcelona speelt tijdens de wereldtentoonstelling ja. mm -hmm. En dat heeft ook een beetje een, een surrealistisch einde. En dat heeft deze, deze roman in zekere zin ook. Ja. Mm -hmm. ja. Maar op de een of andere manier vond ik zelfs dat surrealistische einde enigszins voorspelbaar. Als je al vaker... Dit soort ja, ja, boeken gelezen. Is ja. goed lezen. Ja, ja. Het is wel heel aantrekkelijk uh, toegankelijk geschreven. Oh. Dus dat is dan misschien weer het, een pluspunt. Ja. Nou, Ben? Ja, ik weet het niet. <laughs> ja, ja. ja, maar je wilt dat oh, tegenaan je... nog, Je ja. ja. ja. wilt toch die schelmenstreek wel weten? Of nou, net in de trein Ja, ik zal ja. Fred in de trein vragen als ik, ik zeg, ik lees dat boek niet, vertel me nou maar die schelmenstreek. <laughs> Voordat we naar Eindhoven zijn, heb je hem wel verteld. Ja, het kan eigenlijk heel kort. Het kan kort. Ja. Goed. Maar ik, ik Goed. vertel het niet om uh, Ben te pesten. Ik vertel het niet niet om Ben te pesten. <laughs> <laughs> maar om de luisteraar nog de mogelijkheid te geven om zich te laten verrassen. Ja. Ja, ja, maar jij, ja, vindt, ja. jij hebt het wel met groot genoegen gelezen. Wow. Ja, tenminste dat... Proef ik er ook wel. Ja. De, de 480 pagina's op het Nou, dat is ook nog een beetje netjes, hè? Nee, geen achtergrond. Dat is wel een Goed, hè? Nou, ja. jammer, hè? Ja. Ja. Van dit boek weet ik uh, wel ongeveer hoeveel pagina's. Dat ik dacht iets van 543 of zo. Uh, boek van Wim Keizer, dus. Dat vind ik er eigenlijk, dan zal ik maar meteen antwoord geven op de niet gestelde vraag waarom je het niet zou moeten lezen. Ja, okay. Ik vind het te dik. Te dik hè? Mm. Ik vind dat hij er te, te lang over doet om, zijn, uh, om zijn, zijn punt te scoren, zeg maar. Um, maar misschien moet dat wel. Daar zitten bijvoorbeeld een aantal uh, herhalingen in of uitgebreide stukken uh, waarin de hoofdpersoon die tevens schrijver van het boek is, dus het is een, een ik-verhaal, zich ook afvraagt, heb ik dit niet al eerder opgeschreven? Uh. Nou ja. En dat komt door de constructie van de roman, want het boek heet uh, De Laatste Tafel. En De Laatste Tafel is de operatietafel. Oh. Uh, dat wordt pas later in het boek duidelijk, maar je begrijpt al eerder eigenlijk, als je een beetje nadenkt, dat dat... dat dat bedoeld wordt met de titel De Laatste Tafel. Het gaat over een, uh, een sterrenkundige, of in ieder geval een, een wiskundige die zich veel met het heelal en aanverwante zaken bezig heeft gehouden. Ik meen dat hij uh, 57 of 59 jaar is en hij heeft te horen gekregen dat hij een uh, aneurysma in zijn hersenen heeft, dat is een... Een ingewikkeld uh, ding. Het is geen echte tumor, maar wel iets wat groeit en alles uh, opzij duwt. En uh, ja. het functioneren van allerlei uh, hersendelen uh, steeds meer belemmerd. En op een gegeven moment onmogelijk maakt. En hij moet dus op hele korte termijn geopereerd worden. En de kans dat hij dat overleeft is heel erg klein. Mm -hmm. En het boek bestaat dus ongeveer uit 541 pagina's. Mijmeringen van die man. Die uh, ligt te wachten... ...in drie dagen opgeschreven... Uh, ...op die operatie... Waarvan die... ...hij gaat er eigenlijk vanuit dat hij daar niet... ...levend uitkomt... ...of als hij daar wel levend uitkomt... ...dan heeft hij ook nog een kleine kans op... Uh, ...dat hij er wel levend uitkomt... ...maar dan met zware hersenbeschadigingen. En toch laat hij er ook leren. Ja, want uh, dat, er is geen alternatief. Jawel, dan ja. gaat hij dood. Ja, ja. Maar goed. Ja, maar hij wil, hij, hij, nu... hij, wil, hij wil helemaal niet dood. Oh. Hij wil nee, maar als het je het risico loopt dat je met een grote hersenbeschadiging eruit ja. komt. Ja. Ja. Maar daar mijmert hij niet over. Jawel, daar mijmert hij ook over. Ja. En Want hij probeert ook voortdurend te regelen: dat uh, als. Hij heeft, hij heeft geen vrouw meer, hij heeft geen kinderen. En hij heeft eigenlijk maar één vriend. En dat is een Hongaar. En die is onderweg naar hem toe, in die. Dagen voor de operatie. En hij zit eigenlijk te wachten op de, op de aankomst van die vriend. Uh, om onder andere uh, hem zeg maar, uh, volledig uh, hoe heet dat, uh, te machtigen. Ja. Om alle beslissingen te nemen. Ook over het, uh, het uittrekken van de stekkers. En hij wil ook dat hij dat beslist. Dat de stekker eruit wordt getrokken als hij in coma ligt. En als, enzovoorts. Dus dat, dat is ook een van de thema's in het boek. En, en een van de lijnen die het ook spannend houdt. Uh, ja, ja ook, ja. ook dat. Ja. Mm -hmm. uh, en uh, hij schrijft eigenlijk alles... Het, het, het boek is eigenlijk één brief... ...van 540 pagina's dus... ...aan die vriend. Want die vriend die blijft heel lang weg. Hij heeft geen mobiel. Mm -hmm. heeft zelfs, uh, hij heeft een aversie tegen mobieltjes enzovoorts. En hij heeft waarschijnlijk geen vliegtuig kunnen krijgen. En hij is dus waarschijnlijk met de trein onderweg... ...naar de hoofdpersoon. En hij schrijft dus al allerlei dingen, want hij kan, heeft ook niet zoveel tijd meer om met die man nog te overleggen. En hij geeft er dus allerlei instructies mee. En, en hij refereert voortdurend aan het gezamenlijk verleden met die vriend. Aan wandelingen langs de donau in, uh, in, uh, in, in, in Boeddha. Uh, en vooral in Boeddha. Ook een beetje in pest. Uh, nee, andersom. Dus uh, uh, dus uh, en wat ik er wel heel fascinerend aan vind, is uh, probeer je in te leven in de situatie van die man. Hè? Want hij, probeert, hij blikt dus terug op zijn leven. Hè? We, we kennen wel vaker de verhalen, maar die zijn nooit verifiëerbaar... dat iemand, als hij van, uh, van een hele hoog flatgebouw afspringt of valt... 9-11, dat hij dan uh, nog de film van zijn hele leven nog even afgedraaid krijgt. Maar uh, hij heeft dus drie dagen en uh, bij hem lukt dat dus wel in dit boek... Dus het, aan de ene kant probeert hij zich iets voor te stellen bij de toekomst. Eh, bij zijn toekomst, maar ook bij de toekomst van de wereld als hij er niet meer is. Bestaat de wereld nog wel als jij er niet meer bent? Nee, Harry, dus, Moelis, ja. he, Harry Moelis heeft dus ooit geschreven, vast, als bent ik dood ga, wel. vergaat de wereld. Er zit ook heel veel filosofie in. Ja. Uh, er zit ook veel poëzie in. Er zitten af en toe ook citaten in, waar hij refereert soms aan, aan, aan gedichten of aan. aan uh, natuurlijk ook aan uh, theorieën in de astronomie enzovoorts. En dat gaat mij in ieder geval soms ook uh, mijn pet te boven enzovoorts. Maar, uh, nou ja. Ik ben wel vaker bezig uh, om te mijmeren over, uh, over leven en dood en het zin van, de zin van het leven en weet ik het allemaal. Dus voor mensen die wat geïnteresseerd zijn in filosofie en in poëzie um, en uh, in, uh, in uh, denken over de dood en over het leven, is, vind ik het wel een fascinerend boek. Mm -hmm. Maar vanwege de lange passages over astronomie en, en weet ik wat allemaal, donkere materie over... en dat soort dingen. Die moet je dan eigenlijk even gelijk overslaan. Ja, ja, omdat die eigenlijk meestal niet zo heel veel toevoegen, ook niet aan de hoofdlijn van het verhaal. En er zit ook nog wel een soort persoonlijk verhaal in en daar komen filosofie en persoonlijke ervaringen en psychologie ook wel wat bij elkaar, want hij heeft wel ooit een vrouw gehad en dat is een Joodse vrouw en die heeft heel veel last zeg maar als uh, tweede generatie kind van, uh, van de holocaust. Dus dat, hè, dat, dat, dat, dat thema van bij. de holocaust en, en uh, uh, uh, wat is nog de zin van ons bestaan als soort, hè? een beetje de vraag van Levi ook, hè? Van, uh, van na de holocaust hè. Van, uh... dus het is een boek om je goed te stellen. Als je wilde nog een vraag stellen over het schitterend ongeluk. Ja, weet je, ik heb het nog niet kunnen doen, had ik het uh -huh. ook moeten doen, maar daar ben ik niet toegekomen. Ik was bij een uh, tentoonstelling over Rudolf Steiner in de kunsthal in Rotterdam. Uh -huh. Rudolf Steiner. Nee ja Dan denk ik, Rudolf Steiner? Nee. Is dat die Dat is die antroposoof. Ja, de, die, je heet, die heet niet Rudolf. Oh, nee nee, nee, nee. die heet, hoe heet die nou? Ja, dat weet ik niet. Want ik ben er ah, een ik zeg ik het altijd goed, maar nou niet. Maar in ieder geval, toen dacht ik, eerst toen we daar naartoe gingen, ik het nog niet allemaal wist. Ik denk, oh, dat is die Steiner die in dat schitterend ongeluk voorkomen. Dat is die helemaal niet. Oh, dat nou. is een hele andere. Nee, maar er zit ook geen Steiner in het schitterend ongeluk, maar dat zit in de schoonheid en de troost. Ja, ja. Zit in de schoonheid. En dat is een veel langer, en wel, 24 afleveringen. Ja, ja, ja, ja, die ja. heb ik allemaal gezien. Ja. Maar welke Steiner... Ja, zijn die dat ja. Steiners, zijn die Steiner's. Richard. Nee. nee, ja, dat weet ik nee, niet. Ik ja, zeg dat wel Maar familie, weten jullie iets af? Hebben die twee familieverbanden? Weet jullie daar iets van? Ik ben nee. sowieso niet erg van de antropozefie. Dus, uh, nee, nee, nee, nee. Maar die andere ja. stijlen van die uh, schoonheid en de troost. Ja, Wie was filosoof. dat dan? Volgens mij een filosoof. Maar ik, ja, denk, ja, dat filosoof, was een filosoof. Ja. Ja. Maar ja, dat was die man. Weet ik niks van. Weet je niet. Oh, Max. Max? Maar dat is nee, zeker niet, nee, ook niet. Richard, Max. Nee, ja. nee, nee, nee, nee. Straks ziet het ons er binnen. Ja. na de uitzending. Ja, ja, dat Heb ik altijd. Maar ik dacht, nou, zit ik hier met allemaal geleerde mensen die ja, weten dat gelijk. Ja, we hebben allemaal. Ben en ik weten eerst wel dat die man een arrogant. <kijkt> ja, ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Dat herzien we ja, ons nog wel. Zullen we even een liedje doen en dan gaan. Ja, we doen een liedje. We doen een Nou, dan doen we het liedje de trein of. Kan het ook het andere zijn? Dat is iets korter. Nee, de trein. Oké. Okay. Beatrice van der Poel met de trein. Wow. Geen flauwe grap, geen mop of anekdoot, geen sterk verhaal of sterker nog slap gelul. Geen verbeelding, geen gekloot, geen vars of flauwekul. Dit is waar je al die tijd op zat te wachten. Dit is waar je bang voor bent. Dit is het dus de trein die rijdt. Goed. geen ganzenbord, dit is geen dokter bibber, geen hartenjager, poker, klaverjas. Dit is geen spelletje, geen halfwoord, maar het hele. Dit is menes, echt en omweg. Dit is waar je al die tijd voor wegrent. Dit is waar je bang voor bent. Dit is het, het is de trein die rijdt. Sorry, maar nou zo is het en niet anders. De trein denkt de ongestoord. Je zal hem je zalnen moet het gaan waarderen. De trein die rijdt en jij gaat voort. Dit is niet weggemoffeld. Dit is geen schone schijn. Laat staan een siliconen op vuilworst. Dit is ons vlees en bloed, ons zweet en onze tranen. Dit is waar je al die tijd voor bent, gevlucht. Dit is waar je bang voor bent Dit is het dus de trein die rijdt Sorry, maar zo is het, en niet anders De trein dan de ongestoord. Je zal het moeten leren Je zal het moeten gaan waarderen De trein die rijdt en jij gaat voort Na het muziekje gaan we naar het derde boek van, uh, van Fred. Ja, uh, een boek dus over Berlijn. Het laatste artikel is een artikel van uh, of een stuk uit een reisverslag van uh, Adria van Dis. Dat vond ik oh. eigenlijk heel leuk om te lezen, want die heeft daar dus ook een keer twee maanden of zo uh, rondgelopen. En hij begint eigenlijk met van wat is dit een lelijke stad en uh, hij vindt er eigenlijk niks aan. Maar hij eindigt vol lof over Berlijn omdat het zo'n ongelooflijk interessante stad is. Mm -hmm. Maar ook een hele aangename stad om in te vertoeven En, uh, en wat je eigenlijk van begin tot einde ziet is uh, dat er heel veel mensen beginnen met heel veel aarzeling. Um, en sommigen uh, overwinnen dat en anderen niet overigens maar zijn er, zit... er ook niet overwinnen ja, blijven zijn... het een akelige stad vinden? ja nou ja, maar ze houden allemaal iets positiefs over en dat is ook wat ze allemaal delen en dat is dat er in Berlijn ongelooflijk veel te doen is en met name op cultureel gebied He, dat begint al in 1870 met... Van dat, dat, dat, dat, dat kan je iedere avond naar zes theaters toe... en naar verschillende theatervoorstellingen enzovoorts. En in Nederland in die tijd is dat maar mondjesmaat... want er zijn er dan twee toneelvoorstellingen per week in Amsterdam of zo. Dat is het dan zo ongeveer. He? Dus, maar het geldt natuurlijk niet alleen voor theater... maar ook voor alle andere kunstvormen, ook voor musea enzovoorts. En dat is eigenlijk de rode draad tot op de dag van vandaag. He? Dus in Berlijn heeft volgens mij... 300 musea of zo, waarvan overigens denk ik 250 uh, niet op kunst gericht... maar informatieve musea, waarin een bepaald thema behandeld wordt. Uh, of dat nou uh, iets te maken heeft met, uh, met de oorlog of met uh, de Duitse geschiedenis... of met de DDR, of snap je? Mm -hmm. uh, dat zijn vaak thematische musea uh, waar heel veel informatie uh, te verkrijgen is... Vaak ook over de geschiedenis van een bepaalde ook voor de geschiedenis van de, van de stad zelf, maar uh, techniek museum, ik bedoel, van alles en nog wat. Ja. En daarnaast heb je ook nog heel veel kunstmusea en ook nog etnografische musea. Maar dus ook heel veel theater, heel veel bioscopen, heel veel alternatieve bioscopen, muziek, uh, muziek uh, jazz scene enzovoort. En, uh, dus dat vond ik wel. Leuk om te ontdekken dat dat... Dat wisten wij van de jaren 20 en 30. Ja. Ik weet dat ook van de huidige tijd. Maar dat is dus eigenlijk altijd zo het geval geweest. Dus, dus. die stad heeft dat in de genen ja. van een mens... Zou je ja. dat zeggen? Dat ja. zit in het cement van de stad. Ja. Ja. Ja. Dus dat vond ik heel leuk om te lezen. Ja, uh, voor de rest... Uh, ...zit er van alles en nog wat in. Uh, wat ik heel erg leuk vond... ...was een stuk van Jules Deelder, bijvoorbeeld. Ja? Yes? Ja, die heeft daar yes nou ook een tijd rondgelopen. gelopen. Uh, Gerard Reven... Ja, inderdaad, deze week, hè? Ja. zijn er uitzendingen ook. Gerard Reven, uh, Moelisch... Er staan twee stukken van Moelisch in. Eén uit het Stenen Bruidsbed, geloof ik. En één uit de Toekomst van Gisteren. Wat op zich ook een heel interessant boek is trouwens. Maar De tekst van uh, Over de Muur van het Klein Orkest. Ik weet niet of oh. jullie dat kennen. Ja, ja, zeker. Die staat er ook in. En, uh, en de vogels. Ja, ja. Van Oost naar West-Berlijn. Hadden we wel Worden, kunnen spelen. Dat doen we dan zo meteen. Worden niet uh, neergeschoten, ja. ook niet teruggefloten of zoiets. ja. ja. Dus uh, ja, ik vond het zelf als uh, Berlijnfriek zal ik maar zeggen, heel erg leuk om uh, door de ogen van uh, meer en minder beroemde literatoren van Vlaamse en van Nederlandse huizen uh, nog eens een keer op een hele andere manier naar uh, Berlijn te kijken. Er staan overigens ook uh, oude foto's in, bijvoorbeeld van het, uh, het beroemde stads dat uh, wel uh, beschadigd, maar niet vernietigd was in de Tweede Wereldoorlog door de bombardementen, maar dat opgeblazen is door het DDR-regime en waar uh, een paar jaar geleden over besloten is dat ze het althans de gevel weer helemaal opnieuw gaan opbouwen. Nou ja. Ja? ja, op de plek uh, waar een tijd het uh, de, uh, de Republiek, uh, dus zeg maar het, uh, de, de lampenwinkel van Honekker. Uh, of van Ulbricht, uh, nee van Honecker, uh, heeft gestaan. Uh, en uh, wat inmiddels gesloopt is, omdat het ook vol met asbest uh, zat enzovoort. En op die plaats, ongeveer, gaan ze dus het stadslot nu hmm. uh, opnieuw opbouwen. Maar dan alleen de buitenkant, daar binnenin komt onder ja. andere grote bibliotheek... en dat soort dingen meer. Dus uh, nou, daar staat een foto over in. En uh, ook heel veel bekende, voor mij bekende plekjes... die uh, beschreven worden, maar dan... Met andere ogen en ook in een andere tijd. Hè? Dus er staat bijvoorbeeld op Unter de Linde, een, een heel beroemd uh, ruiterstandbeeld ruiter van, uh, de, van uh, Frederik de Grote. Dat staat er al inderdaad al heel erg lang. Dus ook een paar keer verplaatst geweest. En in de DDR-tijd was het een tijdje uh, eigenlijk niet de bedoeling dat het er stond. Dus toen is het uh, ergens anders weggezet. Maar op een gegeven moment werd het toch weer in, ook in de DDR-tijd, om toch. Terug te blikken op het grootste verleden van uh, Frederik de Grote. En toen kwam hij weer terug en op een iets andere plek. En dus dat wordt hier dan, dat wordt niet hierin beschreven, maar wel uh, iemand in 1870 die wel logeert in een hotel. En die kijkt dan op dat standbeeld. En, uh, dus dat is voor, voor iemand die van Berlijn houdt en Berlijn een beetje kent, is het heel erg leuk om, uh, om te lezen. Heerlijk, ja, kan me voorstellen. Het was een. In de meeste van die stukken, was jij het wel mee eens? Of was je ook door sommige mensen diep teleurgesteld? Dat nee, je het, dacht, was het was eigenlijk heel herkenbaar. Dacht, God, en, en, man ook, of vrouw, hoe kan je dat ja, nou vinden? Ja, ja. Nee, nee, eigenlijk helemaal niet. Dus, uh, en ik vind ook dat de meesten... Uh, met hele verschillende achtergronden... en sommigen absoluut onbekend met Berlijn... voor ze er uh, naartoe gingen. Uh, ik vond eigenlijk dat ze, dat ze het eigenlijk allemaal heel treffend... Uh, beschreven hebben en, en goed de sfeer en de, het totaalbeeld echt wel goed gepakt mm -hmm. hebben. Goed. So, ja. Nou ja, bedankt voor je boeiende uiteenzetting over drie dikke boeken. We vragen je natuurlijk, dat weet je wel, hè? we vragen je wel weer terug. Je uh, moet er eerst weer een paar gelezen ja, hebben. Ja, ja. Doe je best. Dan gaat niet zo snel. Dan neem je drie dunnetjes. Els, <laughs> wat doen we? Muziekje of meteen de recensie? Nou, ga jij maar aan je recensie. Anders daar doen we tot slot. Niet volgens. iedereen uh, leest uh, Leidraden. Maar anders, als je dat wel leest, dan uh, heb ik daar ik besproken de val van Mehmet. Julia Siegdem, Arbeiderspers Utrecht 2014. ja. Ik ken een RK-priester van 90, plus die me vertelt over de doodzonde die je beging als je niet nuchter de communie ging. Zelfs een druppeltje regenwater, zelfs een vlokje sneeuw op je tong, als je toch de communie ging en je stierf zonder absolutie, dan ging je naar de hel. Dan was je voor eeuwig verdoemd. Wat hebben wij de mensen wijsgemaakt? Wat een verschrikkelijke onzin hebben wij verkondigd. Zo topte de arme man op zijn oude dag. Ik herinner me die nuchterheidswet wel, ik ben ook nog van voor het Tweede Vaticaan, maar ik heb nooit geloofd in de eeuwige verdoemenis voor zo'n futiliteit. Als ik dat tegenwerp, zegt hij ja, maar gij bent een stuk jonger. In de val van Mehmet gaat het niet over een RK-priester, maar over een orthodox gelovige moslim. Heel zijn denkwereld wordt bepaald door de wil van Allah. Het minste en geringste vergrijp tegen zijn veronderstelde wil betekent eveneens eeuwige verdoemenis. Hij gelooft het allemaal, geen enkele twijfel. Zo heeft hij het van zijn vader gehoord, zo wil hij dat overdragen aan zijn zonen. De islam heeft geen priesters nodig, want vader Mehmet is voortdurend aan het preken tot gekwordens toe. Maar het is verspilde moeite. Zijn zonen geloven het eenvoudigweg niet meer. Zij zijn een stuk jonger. In 2008 schreef Julia Siegdem haar debuut... De inputbruid. Als ik mijn recensie herlees, dan zou ik niet veel anders hoeven doen. Dan knippen en plakken met een andere titel daarboven en wat kleine wijzigingen. Zoals toen zeg ik ook nu dat Siegdem je meeneemt over de drempel van families waar je nooit binnenkomt. Ik gebruikte het woord etnografie. Opnieuw is het boek doortrokken van het drama van de maagdelijkheid. Eigenlijk is de love story van Mehmet en Hatice klassiek, zoals love stories altijd Romeo en Julia zijn. Ontstegen aan religie en culturele geborneerdheid, dat heeft de natuur heel goed geregeld. Maar toch wordt hun liefde bedorven door de kwestie van de maagdelijkheid. Hatice is de liefde van zijn leven, Mehmet heeft werkelijk alles voor haar over, tot en met de ondenkbare breuk met zijn geliefde en gerespecteerde vader, die de plaatsvervanger van Allah op aarde is. Hatice wordt eerst uitgehuwelijkd aan een betere partij, een neef... die haar na de huwelijksnacht verstoot omdat ze geen maagd zou zijn. Hadis terug naar het ouderlijk nest. Een grotere schande is in het Turkse familieleven nauwelijks denkbaar. Met een doktersattest dat Hatice wel maagd is... plus het gerucht dat de neef homoseksueel is en haar niet aangeraakt heeft... blijft Hadis voor met acceptabel. Hij trouwt haar en brengt haar naar Nederland... In de huwelijksnacht inspecteert hij het doekje voor het bloeden, maar er is geen bloed. Levenslang koestert met de verdenking dat de liefde van zijn leven, zijn prachtige Hatties, een afgelekte boterham is. In de diepste diepte van zijn gedachten denkt hij dat Hatties zijn liefde en opoffering niet waard is. Wat een trieste figuur is die met. Wat een eenzame vrouw is die Hatties. Ze laat het achterste van haar tong niet zien... En de alwetende auteur laat ons in het duister tasten. Hoe het precies zit met de maagdelijkheid van Attis komen wij dus niet te weten. Ik kan er goed mee leven, het gaat mij niet aan. Wat ik kwalijker vind is dat Julia ondanks de 430 pagina's van haar, van haar roman... ...mij geen goed beeld geeft van de affectieve relatie tussen Mehmet en Attis... ...tijdens die vele jaren van hun huwelijk. Je leest nergens hoe ze met elkaar praten of ze elkaar begrijpen of ze op een of andere manier maatjes worden. Ja, inderdaad, het blijven stijve poppen, zoals Julia zelf haar romanfiguren in een interview in Volzin juni 2014 noemt. Disqualificeer je je dan niet als romanschrijfster? In 2008 was de inpotbruid hot. Julia wist met haar titel in te spelen op een hype in de belangstelling. In 2014 is de wietteelt in Tilburg hot en alweer schiet ze in de roos. In de val van Mehmet beschrijft ze hoe Mohamed, de oudste zoon van Mehmet, onderdeel is van een Turks-wiet-kartel. Volgens officieuze schattingen Tilburgs belangrijkste illegale verdienmodel. Het lijkt me nogal gevaarlijk om daar insight-informatie over te geven. Het minste wat je dan ook van Julia's roman kunt zeggen, is dat het een moedige onderneming is. Ze durft wel, die Goolense vrouw, die van opleiding journalist is... Uit interviews blijkt dat ze zich voor haar roman heeft vrijgesteld, ontslag genomen om alleen aan haar roman te werken. Ook dat dwingt bewondering af. De roman speelt grotendeels in Tilburg in de Fatima-straat. Deze naam streelt de oren van katholiek en moslim. Katholieken denken dan aan de Maria-verschijning in Fatima, moslims denken aan de jongste dochter van Mohammed. Julia heeft het over de familia. De super in de Jan Heijnstraat, waar nu de XL van Albert Heijn is. Dat bedrijf heette niet Familia, maar Familia. Ja. Misschien wist Julia dat ook wel, maar heeft haar redacteur bij de arbeiderspers pers, pers gedacht dat moet een fout zijn. Mm -hmm. Overigens had de redacteur frases als een punt hebben in de prullenmand mogen gooien. In deze modieuze en alweer achterhaalde prietpraat denkt en spreekt mee met niet. Zoveel heb ik wel van hem begrepen. De inputbruid eindigde in een soort cliffhanger. Ik was benieuwd hoe dat verder ging met deze auteur die kut roept en haar vrouwelijke hoofdpersonen vreemd laat gaan. Wel nu, in haar tweede boek gebruikt Julia geen onwelvoegelijke taal. De vrouwen gedragen zich over het algemeen voorbeeldig, beter dan de mannen. Zij heeft begrip gekregen voor het conservatisme van de eerlijke rechtschapen Meemet, wie ze haar vader beschrijft. In de opdracht dankt ze Meemet Kanturk, die haar milde gestemd heeft. In interviews zegt ze dat ze haar ouders begint te begrijpen... nu ze zelf ouder is van een opstandig kind. Ach ja, zo worden we ouder en wijzer en komt alles op zijn pootjes terecht. Ik moet bekennen dat ik met lange tanden aan het boek begon. Ik had er geen zin in. Maar vooruit, ik heb me niet verveeld. Julia kan onderhoudend vertellen. Aanvankelijk, gedetailleerd, later schetsmatig en met grote stappen door de jaren heen... had Thies leven vloog voorbij. Het geeft de roman iets onevenwichtigs... De grote ironie van de val van Mehmet is dat de traditionele waarde in een moderne context tot rampen leidt. De tragische held Mehmet wordt nillens willens de loesje handel van zijn zoon ingetrokken die hij eigenlijk verafschuwt. Ook voor zijn tweede zoon wil hij een 50.000 euro bruiloft betalen. En dat geld brengt hij met sparen van zijn WAO uitkering niet bij elkaar. Voor zijn zoon hoeft het niet. Dat is een moderne jongen die zo'n traditionele bruiloft onzin vindt eer en traditie geen gezichtsverlies willen leiden, brengen meemet in de dwangpositie die hij alleen met behulp van zijn loesje zoon kan oplossen. Een dure bruiloft met zo'n duizend uitvreters. Het koppig vasthouden aan deze traditie uit de rurale Turkse samenleving leidt in de setting van het, van het Tilburg van de 21 ste eeuw naar de Wietteelt, naar de val van Memet en naar de hel waar je niet aan hoeft te twijfelen. O gij gelovige, want Allah zal je vinden. Zo. <laughs> ja, ja, ja. ja. Um, nou. nou, hebben we nog even tijd voor een nieuwtje? Paar nieuwtjes. een lied van de Berlijn. Maar ja, lied jij van Berlijn? Een lied van Berlijn. een liedje een nieuwtje wil... Doe de nieuwtjes maar, want het uh, lied halen we toch niet meer. Dat langs. lied halen we niet meer. Uh, ik uh, wilde vertellen dat ik naar het uh, Gools Café ben geweest. En uh, het Gools Café... Ja, dat, dat heeft belangstelling voor, voor taal. Dat is toch uh, iets wat, wat, wat we verder uh, in dit uh, mooie dorp niet meer aantreffen. Maar uh, daar uh, is er belangstelling voor de Goolse taal natuurlijk, hè, voor het dialect. Ja, dat snap ik. Ja, dat snap je. En uh, nou, dan, uh, dan krijg je een avond, een bonte avond, met, uh, met, met een uh, quiz waar, waar allerlei ploegjes aan meedoen. ...en uh, waar het gaat over uh, de betekenis van, van allerlei uh, woorden. Mm -hmm. en, uh, Wist je er veel? Nee, dat, was, dat vond ik juist zo frappant... ...want uh, meestal is dat met dialect zo van... ...ach ja, je, je vermoedt uh, al, al makkelijk de betekenis... ...het is Nederlands een beetje anders uitgesproken... En, en, uh, mm -hmm. ...maar dat is bij, bij het Goals helemaal niet het gevoel... ...tenminste bij die woorden die daar de revue passeerden... Um, ...was dat uh, bepaald niet het geval. En zelfs uh, ouwe rotten... Die, ...die wisten vaak niet... Uh, ...de betekenis van, van het woord. Dus, Geef ja, een voorbeeld. Uh, dan wel? O, oude rotten die opgegroeid zijn in Groningen. Ja, die wisten vaak Wie niet... Hoe uh, die worden dan Nou, dat is uh, de auteur van de Goolse dictionair... ...dat is uh, chef Hogedoor. Ja. Die, die uh, heeft zich daar al... ...tientallen jaren heeft hij heeft opgeschreven... De, ...in zijn ja. schriftjes en in zijn boekjes. Uh, een voorbeeld... Uh, maar ik weet niet meer wat de betekenis van het woord is. Maar het, het was uh, alliteratie. Ja, mm. dan denk je toch. Dat is toch dat ja, is. Is ja, simpel. Dan, dan hebben we hier het... het uh, weet jij wat alliteratie is? Maar dat was oh, totaal ja. iets anders dan, dan wat wij uh, ja, uh, onder... Uh, ja, dat, dat uh, woorden met eenzelfde medeklinker beginnen. Dat is allitereren, ja. ja, hè? Beginruim. Ja, ja, maar, maar... Uh, het, ja, maar. Ik zin, mijn, mijn dochter is daar ook geweest. En die, die kwam met hetzelfde voorbeeld. Ja, aan. En, en die vertelde ook wat het betekent. Zoals ben ik dus ook vergeten. Oh, Oh, Had dat nou toch onthouden? Had dat nou dat toch onthouden? Dat is dat nou toch onmoegelijk? Ja, maar ik uh, bellen. Dat, dat vond ik uh, zo frappant. Uh, hm. Maar dat is het enige woord dat ik nou onthouden heb, omdat ik dacht, ja, dat is toch zo simpel. Maar ja. uh, nee, het, het betekent echt iets anders. Ja. En, uh, maar vertrouw je hem ja. wel, deze uh, ja, wel, chef Hogedorn? Als hij al, de enige ver, is die het woord krijgt. Blind komt. vertrouwen <laughs> in uh, chef Hogedorn, ja. Uh, dus het heeft misschien hebben... ook iets te maken met het feit dat er ook, eh, in het, het oud-vocabulaire is. Hè? Dat heb je met het dialect. Want ik las dus inderdaad ook stukken over Berlijn uit 1871. En daar komen ook woorden in voor die ik nog net ken. Ja. Maar die absoluut niet meer gebruiken. worden. Oh, Goed, ook vanuit Berlijn nog even een bijdrage. We hebben nog maar 15 seconden, dan is ons uur weggetikt. Ik dank Fred voor zijn bijdrage. Willem hebben we al bedankt. Dit was het Uur Literatuur. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende maand.